Nieuws van twee uur krijg je van Michiel fraaie storm. Amerika maakt zich op voor de State of the Union van president Trump, vergelijkbaar met onze troonreden. Over een uur vertelt Trump hoe Amerika ervoor staat nu hij al ruim een jaar aan de macht is. Waarschijnlijk gaat hij het ook hebben over de wereldwijde importheffingen. Zijn speech vannacht is belangrijk, want later dit jaar zijn er verkiezingen voor het Amerikaanse Congres en Trump staat er in de peilingen slecht voor. Een Nederlander van 40 moet jarenlang een Amerikaanse gevangenis in. Hij is veroordeeld omdat hij handelde in de superverslavende druk fentanyl. De man werd opgepakt in de staat Montana toen hij het fentanyl probeerde te verkopen aan een undercover agent. De Nederlander hoorde bij een drugsbende die fentanyl van de ene naar de andere staat smokkelde. Hij krijgt 20 jaar cel. Opnieuw is een protest tegen de komst van de AZC uit de hand gelopen. In Bleskensgraaf, niet ver van Dordrecht, greep de ME in... toen demonstranten glas en stenen naar agenten gooiden... en zwaar vuurwerk afstaken. Er is niemand opgepakt. De demonstratie was bij het gemeentehuis. Daar debatteerde de lokale politiek over... waar het asielzoekerscentrum precies moet komen te staan. En er is gedoe om het Europees kampioenschap para-zwemmen... voor zwemmers met een beperking. Het toernooi zou dit jaar in ons land zijn... maar de Nederlandse zwembond heeft de stekker eruit getrokken, meldt Nieuwsuur. Dat heeft alles te maken met zwemmers uit Rusland en Belarus... die onder hun eigen vlag mee mogen doen. Vanwege de oorlog in Oekraïne wil de bond daar niet aan meewerken. Het weer van weer online? In het noorden lokaal mist, komt af naar een graad of 9. Overdag eerst nog even bewolkt, maar al snel breekt de zon door... en is het met 17 graden volop lente. En tot over het AMB nieuws Dan de situatie op de weg. Er zijn geen files. Dat is fijn. Geen vraag, Wel flitsers gemeld. Ze oppassen bij de A4 berg op Zoom richting de grens van België... bij 242,3. De A7 dracht richting Heerenveen bij 155,3. Dan de A15 maasvlakte richting Rotterdam bij 44,1. En de A28 zwolle richting Amersfoort. Daar staan ze bij 92,1. Ooit op blind date geweest. Nou, als dat zo is, laat even van je horen met een berichtje in de Q Music app.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 As it all comes down to do the sound. Eva Max en Forever Young. Tinder, Bumble, Raya, Happen. Ja, wie heeft er niet van gehoord? De welbekende dating apps. En nu zijn die apps nog steeds populair in de zoektocht naar de liefde. Maar offline zoeken naar de liefde wordt ook steeds aantrekkelijker. Dus op iemand afstappen in de kroeg of iemand nummer vragen op een festival... of via via of misschien wel een blind date. Ja, ik vroeg me af, ben je wel eens op een blind date geweest? Jeanette appt in de Q-app. Ik heb ooit een date gehad met iemand die ik via via kende. Ooit één keer had gezien, nog nooit gesproken. De date was geen succes. Ik ging ervan uit dat mijn beste vrienden mij wel aan een leuke jongen hadden gekoppeld. Maar dit was alles behalve mijn type. Nou, Jeannette, dat heb je toch maar weer geprobeerd. Uh, Lisette zegt, uh, ik denk een jaar of acht geleden ooit een blind date gehad. Tot stand gekomen door vrienden. Zij had ons verteld waar we moesten zijn hoe laat. We hebben een paar maanden gedate, maar uiteindelijk is het niks geworden. Aha. Ja, dan uh, geen blind date, maar uh, Klaas, jij hebt dus wel uh, via een dating app iemand ontmoet, toch? Dat klopt helemaal, ja. En, en hoe is dat verder gegaan? Uh, hoe is het verder gegaan? Uh, contact gehouden via huis, uh, toen de tijd. Toen naar Facebook. En dat op heden nog steeds wel uh, contact met haar. Oké. Okay. Maar uh, in levende leven de lijf, uh, nog nooit gezien. Oh, oké. Okay. En hoe lang hebben jullie dus nu al in totaal, hoeveel jaar hebben jullie contact al? Uh, ik iets van 18 jaar. Oh. 18, 19 jaar. Oh, 18, 19 jaar. Maar nog nooit gezien dus? Nee, dat moet nog oh. steeds. Oké, okay, maar heb, ben, je niet, ben je niet nieuwsgierig? Ben je niet benieuwd? Of, of... Ja, ik ben wel benieuwd of zo, uh, hoe het uh, gaat als we het een keer uh, zien zo. Maar ik denk dat we uh, gewoon uh, vrienden blijven. Oh, er zit verder niet qua liefde iets in. Uh, misschien wel, misschien niet. Uh, de tijd zal het leren. De tij, ja, dat is zeker. De tijd zal het leren. Maar ja, 18 jaar. Jullie blijven wel een ja. beetje aan elkaar geconnect dus eigenlijk, zeg maar. Klopt helemaal, ja. Ja, ja, ja. Maar, be, maar heb je niet zoiets van, oké, okay, nou, ik ben nu wel toe aan iemand in mijn leven? Eh, uh, ondertussen heb ik alleen iemand in mijn leven. Uh, waar ik ondertussen al uh, 18 jaar mee gaan. Oh, oh, dus je bent al ook 18 jaar met iemand anders samen eigenlijk? Ja. Oh, oké, okay. en weet diegene dan wel van deze vrouw af? Die weet er vanaf, ja. Oh, die, die weet er vanaf. wel geen problemen mee. Oh, nou, dat is dan hartstikke goed. Dus dat hoeft allemaal niet stiekem ja. en zo. Nee hoor. Oh, gelukkig. Ik begon al een beetje zorg. Ik denk, oh, de nee, hè? Waar, waar, waar, waar begin je aan? Maar oké, okay, dus dit is eigenlijk al helemaal safe. Oké, okay, oké. Okay. Um, ja. Maar hebben jullie dan dagelijks contact nog online met elkaar? Nee. Oh, dat ook niet echt. ons verhaal is misschien één, twee keer in de week of zo. Dan houdt het ook wel op. Oh, maar dat vind ik nog best wel wat, hoor. Toch wel. Ja, vind ik nog wel wat. En, maar is het dan alleen via de tekstberichtjes... of is het ook nog bellen en zo wel? Eh... Uh, nee. Uh, we hebben elkaar eens uh, gehad alleen die zijn vergeten geraakt. Oh, ja, dat, is, dat is, dan wordt moeilijk bellen dan zeg maar als je elkaars telefoonnummer ja. hebt. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh. Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik ik hoop dat je elkaar, ik, dat jullie elkaar nog een keer gaan zien dan in levende lijven. Ik hoop het ook, ja. Dat zou toch fijn zijn, wel eerlijk gezegd. Ja. Ja, zeker, zeker. Oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, uh, Klaas, ik ga. Ik ga uh, ja, ik weet niet of ik moet zeggen, ik ga duimen dat jullie elkaar nog een keer zien. Maar het zou een mooie, een, mooie, een mooie iets zijn na 18 jaar dat jullie elkaar tegenkomen. Ik moet helemaal gelijk denken aan all oh, you need is love, weet je wel? Dat je in één keer toch weer na 18 jaar elkaar voor het eerst gaat zien. Uh, dat komt niet goed, denk ik. Dat komt wel goed. Ja. Oké, okay, nou. Wel. Het komt allemaal vanzelf, Klaas, inderdaad. Dat moet ook gewoon even ja. rustig gaan doen, allemaal, hè komt allemaal vanzelf. He? Je hebt ook helemaal gelijk, Klaas. Waar, waar moet je druk om maken? Nou, Klaas, gelukkig heb je de liefde ja. wel gevonden. Daar ben ik dan blij mee. Um, en thanks voor je openheid. Daar ben ik ook blij mee. Dat je me toch even vertelt hoe het zit. Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ik wens jou verder een hele fijne nacht. Ja, van hetzelfde. Dankjewel. Ja, dan even op iets anders. Want zometeen, Maal Smit heeft ooit een weddenschap gewonnen met vrienden. 250 euro. En wat hij daarvoor moet doen, dat hoor je zometeen. meteen. Like we're making up for lost time Look. Stel, ik zou tegen jou zeggen... Werden voor 250 euro dat jij een week zonder vlees eten niet volhoudt. Of werden dat je voor 250 euro een week niet overleeft zonder koffie. Zou je dat dan doen? Ja, toch? Nou, ik wel, kan ik stellen, Absoluut. Nou, en Maal ook. Zijn vrienden daagden hem namelijk uit voor een weddenschap. Eén week... Geen vlees eten. Hij dacht, nou, dat is makkelijk 250 euro zo. It was for a bet. It was for a bet and it stuck. My, my friend that I grew up with bet me $250 that I would stop eating meat for a week and like three years later I still don't eat meat. So. Ja, hij nam de weddenschap net iets te serieus. Hij hield het een week vol, pakte het geld en is daarna gewoon doorgegaan. Nou, we zijn hier inmiddels drie jaar verder en hij eet nog steeds geen vlees. Beetje uit de hand gelopen weddenschap. Dit is Maal Smit en stay by Q Music.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 and you said hearts break life can knock you to the ground don't hang your head down head down you're still young you know the best is yet to come don't hang your head down head down don't hang your things you get by. Is er op dit moment iemand aan het werk? Hallo? Is er op dit moment iemand aan het werk? Hoe? Oh, wat? Waar? Wie? Om half drie. Ja, als je luistert en als je aan het werk bent... of gaat werken of net klaar bent met werken... stuur dan even werk met een berichtje in de Q-muziek app. Het woord werk. Ja, WERK. Want wat gaan we zo meteen doen? Oh, ik kijk er altijd zo naar uit. We gaan zo meteen beroepen raden. Ik ga zo meteen jouw beroep raden. Ja, dat ga ik eens even doen. Dus um, ja, ik, het, het, het, het enige wat ik nodig heb, ben jij. Ja, want anders wordt het moeilijk. Wordt het, dan wordt het knap lastig, kan ik je vertellen. Ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Um, en dan ga ik allemaal vragen je stellen in een minuut tijd over jouw werk. En na een minuut tijd, ja, dan, dan ga ik het raden. Dat is mijn motto. Dus ik hoop dat jij even werk wilt sturen deze kant op. Want uh, dan gaan we samen dit spel even spelen. En dan ga ik even dingen vragen. En dat lijkt mij namelijk heel leuk. Um, ik ga even die timer zoeken. Dan ga ik zo meteen klaarzetten. Ondertussen, nieuw muziek. De alarmschijf van deze week. Zoe Levi, sluit me in je armen. De Q-Music alarmschijf. Zoe Levi, sluit me in je armen. Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je. bij Q& Girl on Fire. Stil met de muziek van Morgan Wallet, Dave McGrady en What I Want. Hoe, wat, waar, wie? Om half drie. Ja, nou, het is alweer om half drie geweest, maar dan mag de plek niet drukken, want om half drie ben ik altijd op bezoek naar iemand die aan het werk is. En dit keer heb ik niemand minder aan de lijn dan Jelle. Goedenacht. Goedenacht. Weet je wat ik altijd even doe? Dan doe ik altijd even dit. Ja, ja, ja, ja. hey Jelle, leuk dat je, leuk dat je wakker bent. Leuk dat je nou ja, aan het werk bent, gok ik zo. Nou, op het uh, lichaam was ook wel fijn, maar het ja, hoort erbij. Het hoort erbij. Je bent gewoon keihard uh, aan, aan het zweten, aan het, aan, het, aan, het, aan het strijden, aan het werk. Ja, het is momenteel uh, wel druk, ja. Oh, oké. Okay. Dus, maar heb je ja. wel veel tijd, uh, tijd voor me dan? Ja hoor. Oh, gelukkig. Ik uh, wil wel even gelukkig. tijd maken. Oh, nou, dan ben ik blij om te horen. Hey, uh, Jelle, jij bent uh, aan het werk. Ik heb namelijk uh, geen idee wat voor werk je doet. Maar dat ga ik zo meteen proberen te raden. Ik ga een timer zetten van een minuut. Ga ik yeah? alle vragen op je afvuren over je werk. En dan ga jij die beantwoorden. Althans, dat hoop ik. En dan na een minuut tijd uh, ga ik uh, raden wat uh, jouw werk is. Helemaal goed. Ik ga even de hulp inschakelen van iedereen die luistert. Dus mocht je aan het luisteren zijn en een idee hebben... want Jelle voor werk doet, stuur het met een berichtje in de Q-app. Ik zie echt alles binnenkomen. Ook vragen mag ook allemaal. Mag je lekker alles vragen aan Jelle. Oké, Jelle, ben je klaar voor? Ja. Komt-ie. Heb jij werkkleding aan? Ja. Werk jij met collega's? Nee. Oké. Ben je onderweg voor je werk? Ik ben onderweg voor mijn werk. Werk je op locatie? Verschillende locaties. Verschillende locaties, oké. Okay. Uh, moet jij iets maken, repareren? Uh, soms. Soms, oké. Okay. Uh, werk jij met um, gereedschap? Uh, nee, instrumenten. Een Is... soort instrumenten. Een soort instrumenten, oké. Okay. Uh, werk jij met andere mensen behalve je collega's? Uh, ja, een soort van. Oei, oei, oei, oei. Oké, oké, oké. Werk je veel met je handen? Uh, ja. Moet je ook veel lopen voor je werk? Uh, verschilt per locatie. Oké. Okay, uh, ja, ja. Ja. Uh, heb jij een zaklamp bij je? Uh, nee. Nee, oké. Okay. Ja. Dat is ook een hele nee. random vraag. Dit is ook <laughs> niet waarom ik Nou, je hebt wel gelijk. Jelle. Het is wel, uh, wel pittig, ja. Jeetje, Mina. Ja. Um, ik krijg nog een, een richtje van Jeroen. Jeroen vraagt naar jou verleen je hulp. Dat moet ik misschien nog even vragen. Um, ja, het is ook een soort van hulp wat ik verleen. Oké. Okay. Oeh, nou, ik zit toch ja. even te denken, hoor. Er um, komen wel een paar dingetjes binnen. Ik, zit even, ik ga het alvast al zeggen, maar dat is nog niet mijn antwoord, hoor. Agent komt er bijvoorbeeld binnen. Mobiele surveillance Kijk. komt binnen. Um, oh, je gaat er gelijk aan geven. Dat vind ik dan wel weer fijn. Uh, <laughs> uh, wat komt er nog meer binnen? Ik zit in de zorg, komt er binnen. Horeca komt er zo binnen nu net. Uh, ja, jeetje, ik vind het wel echt moeilijk. Ik denk dat jij... Ik ga gewoon helemaal wild gokken. Ik denk dat jij liften repareert? Nee. Nee, zit ik warm? Of ja. Ook echt totaal niet? Nee, totaal niet. Oh, oké. Okay. Nee, waarom nee. dan. Nee, dan geef ik het helemaal op. <laughs> hey, nee. uh, Jelle, ik ben benieuwd wat voor werk doe je? Ik uh, ben een medewerker. Oh, dat... Nee, dat had ik inderdaad totaal niet verwacht. Nee. Oh, wauw. Nee. Oké, okay, interessant. Ja. Vertel, wat moet, je, wat moet je zo al doen? Uh, nou ja, als iemand overlijdt in het ziekenhuis, uh, dan haal ik die van de afdeling af. Mm -hmm. uh, en dan zorg ik dat uh, nou ja, de mensen gewassen worden, uh, de lijnen infusen eruit gehaald worden. Oh. En dat ze uh, nou ja, eigenlijk opgehaald kunnen worden door de uitvaartondernemer. Oh wauw. En moet je dan altijd naar het ziekenhuis of zijn er ook andere locaties? Uh, nou, het is voornamelijk uh, het ziekenhuis. Heel soms komen we wel eens op thuisadressen. Uh, maar dat zijn dan voor andere behandelingen als de opbaring uh, bijvoorbeeld niet goed gaat. Ah, oké. Okay. En, en, en hoe ben jij hier terechtgekomen? Um, ik heb hier voor uh, heb ik vijf jaar heb ik, uh, bij een groot uitvaartondernemer gewerkt. Ja. En uh, op een gegeven moment wilde ik wat meer uitdaging. En vandaar dat ik uh, dus nu uh, nou ja, voor het mortuari werk. Wauw. Ik vind het een heel bijzonder beroep. Ik vind het ook heel ja. interessant eigenlijk, als ik eerlijk ben. Ik vind het echt... Uh... Ja, want het is, lijkt me ook wel pittig. Je moet, hier, je moet hier wel goed tegen kunnen. Ja, het is soms, uh, kan soms best heftig zijn inderdaad. Ja. Je hebt ook uh, nou ja, voor het slachtoffers en uh, nou ja, alles wat je kan bedenken, dat kan uh, ja, oh. binnenkomen. Zo, jeetje. Weet je ja. ook altijd het verhaal erachter? Uh, hoe iemand uh, is overleden? Of, of, is um, nou, ik moet dat heel toevallig meekrijgen. Maar het is niet, niet standaard dat wij het hele verhaal uh, nee. achter die te kunnen kennen. Nee. Maar, maar jij werkt nu, eens nu alleen. Jij gaat nu naar een locatie alleen. Ja. Het lijkt me ook wel moeilijk of niet, dat je dan niet even met collega's erover kan hebben of even kan... Uh... Ja, het... uh, nou ja, we, we, we hebben dan verschillende regio's waar dan onderling wel eens contact is. Ja. Uh, maar goed, in principe ja, ben, ik, ben ik gewoon alleen uh, aan het werk. Ja, ja, ja, ja. Oh, wow, ja. oké. Okay. En, en, en, en um, uh, bevalt het nog steeds, nog steeds het werk? Sorry? Bevalt het nog wel? Vind je het nog leuk? Denk je, dit, dit ga ik nog wel jaren doen? Ik vind het nog steeds leuk. Ja, okay, ja want je, je betekent ook echt iets voor de naasten, natuurlijk. En anders. Dat is ja, nou ja, en het is ook. Uh, ja, nou ja, ik vind het ook vooral heel interessant. Ja, ja. ja want geen dag is hetzelfde. En, uh... Nee, zeker. Want werk je dan ook vaak nachtdiensten? Uh, nou ja, het verschilt. Het zijn uh, heel onregelmatige uh, diensten. De ene keer dan werk ik van 7 tot 3, en dan een 3 tot 11 of van 11 tot 7. Ja ja ja, ja, ja, ja. Ik krijg nog een berichtje van Sander in de Q-app. Uh, ik weet niet of je hier antwoord op kan geven hoor. Maar Sander vraagt: wat zijn de instrumenten die je dan moet uh, gebruiken? Omdat je dat natuurlijk zei: van ik gebruik wel instrumenten. Ja, scalpels uh, naalden, draad. Oh ja. Uh, tangen, klemmen, zo <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Och, jeetje. Uh, zo. Lijkt me wel heel. Ik, ik zou dit niet kunnen, denk ik hoor. Moet je echt wat. Want hoe je erachter, Hoe kom je erachter dat je hier tegen kan? Nou, eigenlijk uh, wilde ik al, nou ja, vanaf heel vroeger wilde ik eigenlijk uitvaartverzorg worden. Ja. En toen uh, ben ik via een uitzendbureau ben ik dan bij die grote uitvaartondernemer gekomen en dan ben ik dan de laatste verzorging gaan doen. Uh. Uh, nou ja, eigenlijk viel dat zo goed uh, dat ik er eigenlijk in blijf hangen ben, zeg maar. Ja, nou, ik vind het bijzonder, maar echt, ook echt een interessant beroep moet ik zeggen hoor. Ik vind het heel knap. Ja, zeker. Heel knap. Maar je zegt het dus nu druk, dus je moet ook weer door en je moet aan de gang, of niet? Of... Nou ja, ik kan uh, deels mijn tijd zelf inplannen, Oké, okay, oké. <laughs> dus dat okay. is ook wel fijn. Dat is fijn, ja. Dan dan ik niet, uh, hoop een paar minuten aan dat ik uh, later ben op... Uh... Nee, oké. Okay, okay. dat... Want ga je door heel Nederland heen dan? Uh, nee, ik heb uh, Groningen, Trent en Friesland. Ah, ja, oké. Okay. Ja. En, en hoeveel mensen bezoek jij in de nacht? Uh, dat verschilt. Ik ga nu naar de derde toe. En uh, vorige week had ik er in de nacht al een zeven. Dus, ja, okay. dus ook geen pijl te trekken. Nee, nee, nee. En heb je dan ook nee. een bepaalde tijd? Voor hoe, of zeg maar, zeg maar, bijvoorbeeld dat je een half uur hebt voor één iemand? Is dat zo een beetje, hoe is dat ingedeeld? Nou ja, het is uh, meer zeg maar het werk moet gewoon af uh, ja. en ik neem dan zelf contact op met de afdeling uh, van het ziekenhuis hoe laat ik verwacht ongeveer er te zijn. Ja, oké, okay. ja, ja, ja. ja, precies, ik snap het. Nou, ik, Jelle, ik zou nog uren met je kunnen doorpraten hierover. Uh, ik vind het uh, heel erg interessant en um, ik hoop je nog een keer sowieso te spreken, dat sowieso om over dit onderwerp in je werk. Maar uh, ik ga jou verder een hele fijne nacht wensen en uh, succes daar dan ook. He helemaal goed, hetzelfde. Dankjewel, je hè? Oké. Okay. Doeg, doeg, doeg. Ja, ik vind het toch altijd interessant. Hè? In de nacht spreek je allemaal verschillende beroepen. Dat vind ik dan ook zo leuk aan het spel. Het raden is natuurlijk ook leuk. Maar ook leuk dat je allemaal verschillende mensen spreekt en verschillend werk. Dan even iets heel anders. We gaan even een hele andere boeg op. Als jij thuis bent, als je nu luistert en je komt thuis. Wat doe je dan? Doe je dan je schoenen uit? Hou je die aan? Of doe je je pantoffels aan? Ja, er is een artiest die dus het liefst op blote voeten loopt. En dan niet alleen thuis. Nee, ook op straat. Ik ga je zo vertellen wie dat is. Eerst...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 to en smash into pieces, somebody like you. Ja, als ik thuis kom, dan trek ik gelijk mijn pantoffels aan. Dat vind ik zo'n lekker gevoel. weet je, gezachte, gezachte kussentjes onder mijn voeten. Zijn ze ook nog eens lekker warm. Nou, Chris Martin, de zanger van Coldplay... die loopt het allerliefst op blote voeten. En dat doet hij niet alleen thuis. Nee, ook op straat. Ja, de reden erachter is als volgt. Hij komt er natuurlijk op allerlei plekken in de wereld om op te treden. Andere steden, andere culturen, andere tijdzones. En de manier om zich toch een beetje thuis te voelen en te landen... is door letterlijk op blote voeten op straat te lopen. Ja, en hij zegt dus ook... het gevoel wat je op het strand hebt, als je op blote voeten loopt... dat gevoel is volgens hem niet heel anders dan op straat. Nou... Dus Martin, ik, ik denk dat het gevoel wel anders is, hoor. Vooral als je in glas loopt, kan ik je vertellen. Maar goed, althans. Nou, ik zit nu wel te denken, als je, als je op het strand loopt... en met je voet in schelpen stapt... oeh, nou, dat is, dat is misschien wel een beetje hetzelfde gevoel... als als je in glas stopt, uh, start. Maar goed. Coldplay, met Q. Q-music, Q-music. sounds with you. I, I don't care